Jobboot met het NOS-journaal. Oud-minister Klink Volksgezondheid vindt dat artsen niet alleen moeten worden betaald voor het aantal verrichtingen. Ze zouden bijvoorbeeld ook een vergoeding moeten krijgen als ze onnodige behandelingen, doorverwijzingen en onderzoeken voorkomen. Klink denkt dat er 4 tot 8 miljard euro kan worden bespaard in de zorg als er meer wordt ingezet op kwaliteit en als er doelmatiger wordt gewerkt.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 De VVD in Amsterdam wil een hardere aanpak van verbaal geweld tegen vrouwen. De gemeenteraadsfractie vindt dat er stevige boetes moeten worden opgelegd. De VVD noemt sissen of schelden discriminerend en provocerend tegenover vrouwen. Vorige week kwam de PvdA ook al met plannen voor het stellen van seksuele intimidatie op straat. Het weer volop zon, alleen in het noorden nog wat wolkenvelden. Het wordt 19 tot 22 graden. Ook morgen, flinke zonnige periode, dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het. Dit is Tamara Bruggemaans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... ...tussen knooppunt Diemen en Muiden 3 kilometer. Aan de andere kant op de A1 richting Amsterdam... ...staat tussen Naarden en Muiden-Oost 5. A12 Utrecht richting Den Haag... ...tussen Voorburg en Den haag Malieveld 3. A27 Utrecht richting Gorkum... ...tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 2. A28 Utrecht richting Amersfoort... ...tussen de Uithof en de afrit en dolder ...4 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. En dan de A28 Spolle richting Amersfoort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 He wanna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 Los días se de sol lo no pido que todos los viernes sean de fiesta y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella me duele tanto me duele tanto que te fuera sin decir a dónde Ay, We zijn Je gaat weg, dat is duidelijk. een heussepasje May you believe the most amazing things that can come from. de zomer van ZFM ZFM zal 106.9 FM ZFM